Vlak na een springschans raakte ze van de weg en verongelukte. De identiteit van de Nederlanders is nog niet bekendgemaakt. Het weer in het zuiden buien, mogelijk met onweer. In het noorden vooral droog, overdag verandert ze weinig... en wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. En normaal gezien sta ik dan altijd op de gang en klop ik aan uh, ja, bij een kamer. Maar vandaag zitten we in een, uh, of vannacht moet ik eigenlijk zeggen... zitten we in een uh, soort van uh, ja, vergaderzaaltje. Alle kamers zijn enorm bezet, dus uh, ik zit wel in een mooi zaaltje. En ik zit ook met een, een mooie man. Ja, en niet alleen een mooie man, ook een enorm uh, mooie stem... Ik heb hem net nog gezien op, uh, op de parade die ook hier in Amsterdam staat. Uh, uh, hij heeft daar een voorstelling gespeeld. Sterker nog, hij heeft hem vanavond drie keer gespeeld. En u vraagt zich natuurlijk af, wie is het? Wie is die grote, een van die grote stemmen van Nederland? Als ik zeg, Una Voltje, particularen, dan weet u het waarschijnlijk al. Het is Ernst, Daniel Smit. Goedenacht. Uh, een bijzonder nacht. Ja, hartstikke fijn. Um, ik zei al, een mooi zaaltje. Is de akoestiek hier ook goed? Ja, dat ja. is mooi. Kan je dat ja. nog iets meer laten horen? Ja, nou, iedereen is wakker nu denk ik. Ja, maar dit is toch prachtig. Waar haal je dat nou vandaan ineens? Nou, uh, het is een soort gesteundheid. Um, er zijn verschillende technieken van zingen. Je kunt het op, het op het Slavisch doen. Die werken maar. Die werken als een koe. Je Achter je huig open en je hele ademapparaat eronder zetten. er één open gat. Zalastiek, Dat zijn die Russische bassen. Maar wij in West-Europa, wij werken vaak op de Italiaanse technieken. En de Duitse technieken die heeft een lichte stauwing, noemen wij dat. Dus je blaast je longen op. Je hebt dan je tragedie, je luchtpijp. En daarbovenaan zitten die stembanden. En dan is er iets van een soort samenhoping voor die stembanden. Oena dat is, dat is dus... Dan heb je, dan ander, je gebruikt dus al je... al je, je holtes in je hoofd. Mijn skelet en de holtes... die zijn eigenlijk de klankkas van de gitaar. De klankkas van de cello, de van de bas. En... Uh, die zet je helemaal in. Nou, nou, gewoon praat, hoor je dat niet. Maar je hebt ook heel veel operazangers die praten dan plotseling zo. Hè. En dan, maar, ja, ik heb het ontzettend genoten van die concert. En het is heel fijn. Zo. Ja, maar is dat is gewoon dikdoederij. Nou, er zijn sommige mensen die hebben die stem. Ja, nee, maar als een operazanger zo gaat praten... Dan is dat ja, een... maar sommige mensen <laughs> hebben die stem. Ik ben, ik ben van huis heb ik een redelijk heese praatstem... En uh, het is heel verwonderlijk dat het dan niet hees klinkt... als je als je, je klassieke stem helemaal in zijn volle breedte gebruikt. Ja, soms gebruik je het bij het repeteren gebruik je dat niet steeds. Want het is fysiek. Je hele fysiek werkt mee aan die, ja. uh, aan die uh, prestatie van die stembanden. Kijk, die stembanden zijn twee hele kleine uh, slijmvleesplootjes. En, en, en daar gaat de lucht tussendoor. Net dit, je moet je voorstellen dat de lucht de strijkstok is van de viool... Ja. En dus je moet altijd zorgen dat je... Je moet niet met de snaar het geluid maken, je moet met de boog het geluid maken. Dus dat betekent, waarom zeggen we altijd bij lessen... Nooit op je kapitaal zingen, altijd op je rente. Je rente is datgene wat je stem je aanbiedt... Zonder dat je zo hoeft te praten. Weet je wat? dan ga je op je strot zitten, hè? En dus je gaat zo praten. Je kunt ook heel erg verheven praten, maar je kunt ook gewoon zo praten. Ja. Is, uh... Wat grappig is, is het dat het bij jou onmiddellijk oproepbaar is. Ja, dat is een, uh, dat is een, een, een deformatie die je bijgebracht wordt op het conservatorium. Dat je, uh, je bouwt, als je les krijgt, bouw je kaders in. Zoals je ook met autorijles en zwemmen hebt. Kaders in je hoofd. Van wat klinkt waar en wat doen de spieren daar en daar en daar en daar. Dat heeft een hoogspringer, dat heeft een roeier, dat heeft een bokser. <lacht> die hebben kaders in hun hersens, daar slaan ze hun beweging in op. Slaan ze, dat zijn herinneringen. En dit zijn allemaal herinneringen van de lessen die ik heb gehad bij Erna Sporenberg en Pieter van den Berg. Twee oh, oh, ik heb ook nog een herinnering. Oh. Ik heb volgens mij jou voor het eerst gezien in Le Miserable, was ah, dat? In ja, dat dus begin jaren 1991. 1991, 1991. Ja, Dan kan je een heel klein stukje doen. Even kijken. Uh. Valjean van man tot man zij het vertraagt. Monsieur Le Maire die in andere keten draagt. Te gek. ja ver buiten in donker daar vlucht een man die wetten verboog. Ah, engels is veel mooier there out in the darkness he fugitive running fallen from grace fallen from grace God be my ja ah, veel mooier maar kan ik bijvoorbeeld vragen stellen en jij die gewoon de hele alle antwoorden zingen doet nee dat gaan nou. we niet doen nee de mensen moeten ook een enige nachtlus genieten hè? Um. Over nachtrust gesproken. En jij hebt in ieder geval vanavond geen rust gehad. Want je hebt maar liefst drie voorstellingen ja. gespeeld op de ja. parade. Of tenminste drie keer dezelfde ja. voorstelling ja. wel. Drie uh, keer veertig minuten zo'n beetje. Dan heb je weer drie keer pauze. En dan, weer, dan ga je weer. En de en voorstelling is, heet Otis. Otis, eh, ja. Uh, eigenlijk een, een, een, een bewerking van het uh, Othello-verhaal van, van ja. Shakespeare. Een tijdje geleden is in het M-lab. Dat ja. is een mooie werkplaats voor, uh, voor jonge talenten en voor alle vormgevers. Dus alles wat met muziek te maken heeft. kunnen daar dingen uitproberen op het publiek, kunnen samenwerken. En uh, dat M-lab kwam toen met een, met een productie, die heette, een helemaal Nederlandse productie, Otis. En ik heb die productie nooit gezien. Ik, was, ik, ik ga zelden naar het M-lab, ik had er weinig tijd voor, maar ik ga er nu wat vaker mee heen omdat ik het gezien heb. En daar hebben ze nou gecomprimeerd tot 40 minuutjes, 35, 40 minuutjes. Een kleine voorstelling waarin de essentie van Othello vertaalt. Kijk, Othello speelt maar natuurlijk... In... Hoe kom jij daarin, in je voorstelling? Ja, nou, dat bedoel, is... Het uh... is zo raar om je... Ken, bedoel, jij, de, ken de, jij de parade, je denkt altijd bij jezelf... Dat zijn uh, aanstormende talenten ja. die daar hun Allemaal eerste oude, voorstelling de brand maken. brand van de Vlucht stond er ook. Frits Lambrecht stond naast me. Allemaal geweldige grote artiesten waar ik enorm veel bewondering voor heb. Ik vind het wel leuk dat ik naast, uh, naast de tent heb gestaan van Bram van der Vlucht. Dat vind ik helemaal te gek. Een geweldig acteur. En, en, en Frits Lammerich is een mega talent. Maar waar, waarom sta jij op de parade? Nou, omdat ze... Uh, Patrick Stoof of Schoof heet die, die van de reclame van... Uh, Patrick nou, Stoof. de bank, Patrick Stoof. Die deed het eerst. Die heeft toen het M-Lab gedaan, maar die kon niet. En toen dacht ze, ja, ja, maar het moet iemand... Weet je het verhaal geloofwaardig maken... is het wel leuk dat de Otello wat ouder is. Dat het, dat het geloofwaardig is dat hij met een te jonge vrouw... eeuwgenauw bang zal zijn achter zijn hoofd... dat hij ze toch wel kwijt gaat raken. Ik bedoel, als ik, ik ben nu 60, als ik met een meisje van om 35 omga... en die blijft met me plakken... ja, dan... op een gegeven moment slaat toch een beetje het gevoel ervan... nou, past dit wel bij elkaar? Hou ik dit wel vast? Waarom is ze bij me? En dat gaat in een Otis, zijn hoofd gaat dat rond... En uh, hij is daardoor heel bevattelijk voor alle insinuaties van anderen. Oh, dat is toch? Oh, dat is toch? Zie dat, klopt niet. En dus heel snel is hij over de rode. En uh, daar hadden ze een beetje iemand met een kort lontje van oog. Dus kwam ze bij mij. En hoe bevalt het op de parade? Want ik vind het, het leuk. Twee voorzijgen, drie dus... vind ik niet leuk. Twee voorzijgen vind ik leuk. En ik vind de parade leuk omdat het mij terughaalt naar datgene waarom ik dit doe. Dus ik, vind het... ik was vroeger een jaar of een jongetje van een jaar of tien... Hadden we ons in een weiland, naar naburig weilandje. Daar lieten ze het gras heel hoog groeien om het uit te laten za zaden. Dat stond 60 centimeter hoog. En als klein kind kon je dat plat trappen. En dan was je verstopt, zag je niemand meer. Dus in een kleine rondetje deed je trucjes voor je vriendjes. En dan kreeg je een cent of vijf cent, whatever. Daar begon het een beetje mee. En uh, <kly> dat heeft deze parade ook een beetje. Een groepje losgeslagen mensen die. Uh, niet voor het geld gaan. Die, die puur voor een passie gaan. Want er valt geen reet te verdienen op die parade. Dat kost alleen maar geld. Maar het is zo'n leuke sfeer. Het zijn allemaal jonge mensen. Ik heb er nooit voor zoveel jonge mensen gespeeld de laatste tijden. En de zaal zit vol met jonge mensen. En die, die het leuk vinden. En ik vind het ook weer leuk dat ze mij leren kennen. Dus ja, het is ook een beetje ijdel. Maar hè? jij zegt van ik vind twee voorstellingen leuk. Ja. Maar je moet er elke keer drie. Ja, doen. Zit je dat dan de... te balen die laatste Ja, voorstelling? eigenlijk wel. Want de jij ja? denkt mezelf, fuck zeg, moet dit nog? Fuck. Weet je wel, je begint aan een stuk, dat begint op een nul emotie. Je gaat op een rollercoaster tot je je loert, want helemaal uit het dak gaat een eigen vrouw vermoord. Nou, je neemt een buiging, dag, onmiddellijk moet je relativeren. Ik moet straks weer opnieuw beginnen, dus je moet weer op nul zien te komen. Nou, dan ga je een biertje drinken, een beetje slap lullen op de parade, en daarbij we zo ver. <lacht> en dan begin je weer, en dus enig. En derde keer denk je, oh, dit geintje heb ik vanavond een keer gedaan. Heb ik geen zin nee. <lacht> Dus... En, maar goed, het is professioneel genoeg om te zeggen van, hou, hou, hou publiek heeft ook uh, een kaartje gekocht voor 8 euro, dus gewoon nou, dus dan doe, je het niet de voorstelling. doe je niet eerder voorstellen? Tuurlijk doe je die met alle enthousiasme. Maar, uh, maar leuk is anders. Ik wou net zeggen. En volgens mij kan je goed zagreinig zijn. Ik kan goed zagreinig zijn. Ja. Mensen die me kennen weten mijn gezicht wat te lezen. Die je uh, dan aan mijn kop wil zien van, nou, oh, iets is niet goed. Ben je een beetje. Dat ik niet zo goed. Ik heb dat afgeleerd om te verbergen. Dat is een heel dom. Ik heb het altijd verborgen, altijd doorgedraafd. Ik vind het heel goed. <tiek> ik zei het gevoel van, dat was een programma jaren geleden, een muziekprogramma, waar het eigenlijk nu, ik hou van Holland op voorbeduurd. Nou, ja, als ik dat terug walg ik van mezelf. Verschrikkelijk van een over de top aansteller gekwast. Mijn vrouw maar tien keer gewaarschuwd, kappen ermee, want ik heb er geen zin in om te zien. Ah, ik dacht maar zo, ja, hallo. Uh, het levert ons centjes op, de groeten. Maar goed, het is groot gelijk. Het zout groot gelijk. <laughs> uh, maar als je dan op de parade staat, het was uh, vandaag, uh, kunnen we rustig zeggen, vochtig weer. Nou, het was uh, echt het zeikte van de regen. Denk je dan soms ook niet, wat de fuck, doe ik hier in deze tent? Nee, heerlijk. Ik, heb je daar niet zoiets nooit. van? Ik, nee, moet, nee, uh, ik moet in Carré staan of in de, nee, de opera niet. van Parijs. Nee, nee, totaal niet. De opera van Parijs is sowieso te hoog gegrepen voor me. Dat, dat zou ik nooit kunnen bereiken. Daar ben ik veel te niet goed voor. Maar ja, Carré mag ik staan. Dan gaan we de baritons weer staan binnenkort. En, en, en, dat is hartstikke prachtig en hartstikke fijn. En, en, uh, maar ik heb dat niet. Nee, Die, uh, dat rare ambitieuze. Dat over getilde zelfoverschatting. Daar nou, heb, heb ik helemaal geen last van. Ik, ik, ben, ik ben eigenlijk iemand, die, mensen die me kennen... We hebben gezamenlijk een vriend Tino Stuy. Tino zal kunnen beamen dat ik iemand ben die zichzelf niet zal overschatten. Ik ben eerder iemand die zegt van, dat kan ik niet. En dat hij dan zegt, dat kun je wel. Ik ga je helpen, dat kun je wel. En dat kon ik ook. Dus uh, nee, ik ben niet iemand die zichzelf overschat. Ik weet heel goed wat ik niet kan. Dat heb ik wel geleerd. Nu gaat uh, Othello en dus ook dit stuk Otus oh, ook heel veel over jaloezie. Eigenlijk draait ja. het helemaal ja. over jaloezie. Ja, dat ja. heb je dus ook niet, jaloezie? Ja, dat heb ik leren lativeren. Ik ben nooit echt in mijn, diep in mijn hart heel erg jaloers. Of zo. Ik ben wel iemand die, als iemand iets heel goed kan... in een soort moment van aanmächtige bewondering zingt... en dan uh, zoiets zegt van, waarom kan ik dat niet... Maar niet zo van, klootzak, hij kan niet, wat ik niet kan. Lul. Dat heb ik niet. Nee, heb ik niet. Ik kan heel bewonderd aan iemand kijken. Ik probeer ook niet cynisch te zijn. Ik cynisme cynisch, maar ook een heel link, hoor. Cynische mensen zijn echt klootzak. Maar je zegt, ik probeer niet, niet cynisch, cynisch te zijn. Maar, nee, ja, maar sluit beetje, het dan toch wel eens in? Ja, soms heb je wel het gevoel dat je denkt van... Je doet wel alsof je zo goed bent, maar ik weet hoe het kunstje gaat. Nee, nee, Smit, niet doen. Lul, niet doen. Hou het kind zo jezelf vast. Je hebt allemaal een voor het gehad? dat je toch cynisch werd. Dat je jezelf erop trapt. <truimert> nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me zo niet voor de geest houden. Maar wat ik wel probeer te bewaken in mezelf... is, uh, is dat, dat... ik heb het wel vaker over... dat kind. Dat, we zijn zo snel volwassen... en we zijn het grootste deel van ons leven volwassen. Maar een heel klein deel van ons leven zijn we kind. En een kind laat zich... ik heb twee kleinkinderen. Een kind laat zich verschrikkelijk makkelijk verleiden... Laat zich heel snel zijn bewondering zien. Is nog te vangen, is nog open. Is nog onbevangen naar de wereld toe. En dat worden ons allemaal kapot gemaakt door dus de klote dingen die we mee moeten maken. En ik, ik wil zo graag bewonderend kunnen. Ik heb, was ooit met Dimitri een Prachtige Russische bariton. Die zong in een concertgebouw in Amsterdam. Toen had hij Cardiff Singer of the World gewonnen. Die gaf een concert. Ik dacht: Fuck, Smit, wat doe je nog in het vak? Je moet oprotten, dit is niks wat je doet. Moest kijken. Zo verschrikkelijk mooi. Dan heb ik om met Callas, heb ik met een paar andere mensen. Maar ik denk van, nou... Dan weet je heel goed dat jij eigenlijk maar het kleine vingertje bent... en de grote hand, hoor. Wauw. Dat kan ik met een grote bewondering, kan ik echt... En dan kan ik zitten janken van bewondering. Dat vind ik geweldig. Nou, uh, je had het over het, het, het, het kind in je dat je graag wil bewaren. We gaan ook naar een... Uh een kind van jou luistert. Oh ja. Want je had, een, uh, je had een zeer speciale wens voor het nummer wat je graag ja. uh, wilde laten horen ja, maar, aan ons allen. Uh, ja, we hadden uh, uh, ja, maar, uh, zonder er uh, expliciet over door te gaan, maar uh, ik denk dat een uh, Nederlandse volk wel redelijk heeft meegekregen dat um, ik mijn vrouw een jaar geleden ben verloren. Aan kanker, een verschrikkelijk soort van kanker, de kanker. En mijn dochter, van, die was toen 22 jaar... die verloor haar aller, aller, aller, aller, aller, aller beste vriendin. Het is, was niet alleen haar moeder, het was niet alleen haar leid. Het was haar allerbeste vriendin. Samen naar popfestival, samen naar James Blunt. Samen naar dit, samen naar dat. Naar Prince, naar, naar Springsteen in, in, in, in Arnhem of waar dan ook. En dat viel weg. En de teleurstelling was zo groot. Zo groot om zo'n mooie vrouw, zo'n bloedmooi wijf helemaal kapot is ingaan, helemaal verrot is ingaan. We hebben het met het gezin verzorgd, met, met Koosje, met haar vriend, Diederik Jekel... met mijn zoon Geert, met mijn dochter Thijs, euh, schoonzoon Thijs en mijn dochter Lineke. We hebben Roosje verzorgd totdat uh, ja, tot het afgelopen was. En toen kwam er een aanvraag van het Benefit Gala KWF, de strijd tegen kanker. En toen kwam Koosje met de verrassing van mijn leven, en dat is dit volgende lied...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 Dat het niet waar is. Kom, we gaan. Trek je jas aan. Anders wordt het te laat. Kom nou eens hier. Ik hou je vast. Ik laat je nooit meer gaan. En ik vertel je een grap die je laat huilen. Van de lach. En we vergeten de plekken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 zelfs als het niet zo is. Beetje water van ons. Ja. ja. Prachtig, hè? Ja, de dochter van Ernst Daniel uh. Smit, koosje zong. Zeg me dat het niet zoiets eigenlijk van Frank Boeije, maar dit ja. is een hele mooie versie. Um, hoe luister jij daarnaar? Ja, liever niet meer. <kijnt> het is een. Uh, ik vind dat ongelooflijk knap wat ze gedaan heeft. Ik, ben, ik zit niet uh, met de kroppen, maar ik heb die droge bek. Moet ik even. Wat, heb je een beetje een zo, heb je een lekker biertje voor ons. Zal ik, uh, ik zal eens even bellen. Ja, dan. ga ze even bellen. Maar vertel jij dan even twee hoe je er uh, naar luistert hier. Ja, ik luister. Nu heb ik Ja, weet je, het is. Uh, ik weet dat koosje, met name nu, net als mijn andere kinderen. Het heel moeilijk, vindt nu een jaar na tijd bijna. Dit was onze slechtste tijd. Eind augustus. <coughs> Eind augustus was de slechtste tijd. Want het is ongeveer drie weken voor haar dood dan. Een jaar ja, geleden. Het was. Uh... Hallo? Hallo, u spreekt met uh, Patrick in, het, uh, in een zaaltje. We zijn op zoek naar roomservice voor, uh, uh, voor Ernst Daniel Smit. Mijn nou, huwelijk kind. Nou, sorry, probeer ik het even later ja. weer. Ja. Ik weet niet wie die ik aan de telefoon had gekregen, maar uh, nou ja, uh, ja... Ik weet veel, hè, Van de 06-lijn die je Maar goed, ja. uh, je was aan het vertellen... Ja, en dat... Uh, ik weet nu dat coachen nu... Waar, waar, dat we hebben de laatste tijd wat vaker wat diepgaande gesprekken met elkaar... Dat, uh, dat ze het nu heel moeilijk vindt. Dat ze nu... Als ze zegt van ja, ik heb al die tijd... Gericht op jouw verdriet, mijn verdriet. <lacht> ik ben niet aan mijn eigen verdriet toegekomen... En nu begint er bij haar het grote gemis te komen. een gevoel van, mama, kom nou maar tevoorschijn. Je hebt je lang genoeg verstopt. Kom maar. En, um, Ja, als ik dat dan hoor zingen, dan denk ik... Ja, dat, dat maakt het kind op dit moment mee. Dus dat uh, vind ik het moeilijk om naar te luisteren. En hoe was het dan een jaar geleden? Zo, zo, je zegt het was de meeste... Ja, het was... <coughs> um... De laatste drie weken ging echt heel hard. Dat, uh, ik begon toen met de repetities voor Aspects of Love bij Joop. We zaten in repetities en uh, iedere keer werd ik dan. Dat was een van mijn kinderen bij Roos. Die belde me dan. Elk half uur belde ik op: Hoe is het? Hoe gaat het hoe, het? hoe is het? Hoe gaat het? Als het niet goed ging, zei ik: Jongens, ik ga naar huis. Ik ging naar huis en dan, uh, nou ja, dan, dan injecteerde ik weer pijnmiddelen bij haar. En uh, dat is drie weken zo gegaan. Ik weet nog heel goed, het eerste uitmarktconcert... wat we gaven met deze club. Dat was 28, e dacht ik, of 26. Toen ben ik naar huis, waren we 11 uur klaar. Hoe gaat het, schat? Er was nog op de bank beneden. Ja, lieverd, je moet thuis komen, want uh, Jesse, je moet met Jesse... Nou naar de dokter, ze moet ingeslapen worden. Dat was maar, mijn hondje van 16 jaar. Die was helemaal dement, was helemaal de weg kwijt. Die had af en toe van die beroerte aanvallen... Hij zegt, ik kan niet meer aanzien. Je moet met die hond weg. Dus wij s'avonds om uh, half twaalf naar Amsterdam rijden naar de hulp. Dan hebben we Jesse laten inslapen. Vreselijk, vreselijk, vreselijk. Ja, mensen doen altijd zo, bedoel doen niet zo pathetisch over een hond. Nou, mijn hond is, is mijn kind geweest, onder andere. Maar goed, niet vermoedend dat uh, tweeënhalve week later ik mijn vrouw kwijt was. En uh, nou ja, dus deze tijd is voor ons als gezin een heel beladen tijd. We weten nu in de vakantietijd, was, ik wilde met Roos nog één keer met de kinderen op een speciale ziet die we huurden altijd in Frankrijk. Nog, uh, nog één keer samen vakantie hebben met het hele gezin om haar kracht te geven. Want ze gelooft dat er op het allerlaatste moment dat ze eruit zou komen. Nou, de vakantie ging niet door, de kinderen gingen wel. Ik heb mezelf dus zo desolaat gevoeld als toen de kinderen vakantie gingen en we hebben ze twee achterbleven. Dat, ja, dat is een soort eenzaamheidsgevoel dat je met z'n tweeën hebt. Ja, dat vond ik echt een extreem moeilijke tijd. En die komt dan nu weer terug, want het was ongeveer deze tijd. Maar ja, de, de rouwkenners zullen zeggen van, ja, dat is het eerste jaar. Maar ik denk dat het wel een paar jaar duurt, hoor. Ja, geluk vinden, weer terugvinden. Ik bedoel, ik ben nu 60. Statistisch gezien worden mannen, geloof ik, 87 in Nederland... Dus ik moet nog 27 jaar. Nou, ik ben niet van zins dat alleen te doen. Ik wil me wel een keer weer openstellen hoor. Hoeveel, hoeveel pijn had ze de laatste week? Oh, weken? dat is onbeschrijfelijk. Dat is echt 9 tot 10? Op een schaal van 10, 9, 10, 19, 19. Nooit onder de 9. Die pijn niet onder druk ze pijn. Nee, er zijn wel die beroemde doorbrakpijnen. Pijn die op een gegeven moment, ze had haar alviskanker was uitgezaaid met buikvlies. En die aan de rechterkant een zenuw te pakken. Nou ja, die werd gewoon helemaal opgevroten. En. Ja, je, je kunt niks doen. Maar hoe is het dan om zo'n mooie vrouw, jouw vrouw, ja. het, het, het meest dierbare op aarde. Het ja, mooiste wat ik, ik in mijn leven gehad heb, behalve mijn kinderen natuurlijk. Maar... Zo zien weg te teren de laatste ja, dat is week. het Ja, vreselijk. Het is onbegrijpelijk. Uh, dat, dat, dat, een van de eerste dingen is je onmiddellijk je geloof loslaten. Alles wat je ooit in geloofde, is weg. Want dat, dat kan nooit iemand bedoelen, dat kan niet. Aan de andere kant, die enorme levenskracht van haar, die haar nog een jaar na de diagnose heeft laten leven, en meestal mensen gaan wat vroeger overlijden... Uh, daar parallel aan liep, dat in mij te horen kwam dat Theo Bos, de grote trainer, weet je wel, ook ziek was, afnische kanker. Dus je kunt nagaan dat hij is een paar maanden later aan Roosdood gaan. dat ik in die maanden heel veel aan Theo gedacht heb. naar wat er in dat gezin aan de hand was. Want dat is gewoon precies hetzelfde geweest. Dat weet ik zeker. Die pijn kregen we niet onder druk. Onderdrukt. Ik heb een paar keer met haar met gil in in Amsterdam. naar het ziekenhuis, naar het OVG. naar de noodhulp. Ja, om te spuiten. Want ik, ze hadden mij nog geen spullen gegeven. Ik heb het later zelf gedaan. En. Uh, dat was een drama. Dat was een absoluut drama. En. Uh, het is onvergeeflijk dat er een lot is wat mensen dit opdringt. Een lot. Mensen, lees God, lees Jezus, lees Allah, lees Boeddha, maakt niet uit wie. Dat er iets is in deze wereld wat vindt dat jij dat moet gaan meemaken. Nou, fuck it. Gaat echt niet gebeuren. Maar als het ondraaglijk lijden is, dan kan je toch ook eerder zeggen van... nou. Ja, maar dan stoppen. moet je vrouw wel zo zijn dat ze dat zelf ziet. Ja. Dan moet je vrouw zo zijn van ik geef het op... En mijn vrouw heeft er dan, het moment dat ze in coma raakte, nooit opgegeven. Ja. Ze heeft altijd gezegd, ik kom hieruit. Al zal ik drie weken in slaap vallen, ik kom hieruit. Nou ja, ze zit in een urn bij me op de kast. Ze is er inderdaad uit. Maar niet in de vorm zoals ik voor de ogen had. Dus ik ben blij voor haar dat de pijn voorbij is. Ik ben blij voor haar dat het dragen, ondraaglijker, er niet meer is. Maar ik mis haar verschrikkelijk. En mijn gezin ook. Want ze was de... Dus de speel van mijn leven. Ja, je kunt het bijna niet beschrijven. Dus ja, Je hart is uit je lijf gerukt. Dat kan je alleen maar zeggen. En, en uh, hoe is het afgelopen jaar voor jou geweest dan? Hard werken. Heel hard werken. <coughs> en... Een fantastische groep mensen omheen in Aspies of Love. Is dat dan de beste remedie? Ja, voor mij wel. Joop, bel hem op en zegt... Ernst, zover ik je inschat ga jij thuis in de knieën. Je gaat kapot. Je gaat echt kapot. Ga werken. Joop van de Ende. Joop, ja. ja. Bel hem op en ga werken. Gebruik alles wat je hebt... Alles wat je meemaakt, zet het om in je rol. Gebruik het. Gebruik alles wat je hebt en emotie. Wat je, wat je kwijt wil, gebruik het in je rol. Leg het neer. Deel het met mensen, en dan ben je er vanaf. Fantastisch advies geweest. Ik heb een gouden groep gehad. Uh, in Aspects of Love. Met allemaal super lieve mensen. Lonen van Rozedak, uh, Lene van Koten. Het had ook goede recensies, maar toch na de voorstelling ja. moet jij naar huis toe. en hoe kom je dan thuis? Alleen? Maar godzijdank niet, want mijn kinderen, Geert en Koosje... die hebben gezegd, papa, we blijven bij je, zolang als jij dat wilt. Zolang als jij nodig hebt, en die blijven nu al een jaar bij me. Ik heb ook gezegd, jullie moeten wel een keer weer je eigen leven gaan oppakken, jongens. Want jullie zijn jong, en ik ben oud. En ik, maar, maar zij kunnen gewoon niet verkroppen. Ik ben, een enorme, ik ben geen grote vriendenman, hoor. Ik heb geen grote vriendenclub, helemaal niet. Ik ben redelijk solitair, maar mijn gezin, daar doe ik alles mee... Met mijn gezin doe ik alles, deel ik alles mee. Vakanties, geld, maakt niet uit wat. Deel alles met mijn gezin. Dus ja, en daar valt nou het belangrijkste uit weg. Degene die mij stuurde, die me aankomt... Uh, mijn manager, mijn werkster, mijn sloof, mijn hoer. Alles is weg. Maar en hoe gaat het dan nu met Ernst Daniel Smit? Goed. Oh ja? Maar je ja. zegt net, al, je ja, alles is weg. En, ja, en, ja en nu... het gaat Goed. Ik, heb, uh, ik ben tegen een enorme clash opgelopen... toen ik vorige week een week in Frankrijk les gaf. <kijst> dat ik de navelsnoer naar, de, naar mijn huis was doorgesneden. En mijn gezin. Dan zag ik dat alleen. Met allemaal mensen. En ik moest die mensen leiden een week. Ik moest lesgeven, ik moest ze coachen... ik moest ze helpen om best uit zichzelf te halen. Ja, en dan moet je emotioneel mensen op sporen zetten... waar jij zelf de weg op kwijtraakt. Nou zat er een, een hele gekke... Grote, dikke homoseksuele dominee. Klaas Vos. Schat van de man. En die man keek zo. had zo'n blik zo. keek zo de wereld in. De wereld is prima. Nou, op een gegeven moment. ik trok het niet meer. Ik werd helemaal gek van verdriet. En op een gegeven moment zei ik. Klaas, kijk even met je lullen. want ik ga door midden. Tuurlijk, jongen, loop even mee. Nou, ik heb twee uur met hem zitten praten. Ik heb twee uur leeggejankt. En ik ben de beren sterk uitgekomen. Dus ik, ik, ik, ik, ik kan weer verder. Dus wat dat betreft gaat het goed met Wat heeft hij jou dan geleerd in de ja, weet, ik niet. weet ik niet. Ik denk dat... Uh... Ah, daar komen de biertjes dan. Yes. Oh. Goedenavond. Goedenavond, dankjewel. Oh, heerlijk. Heerlijk. Nee, Klaas, kijk, de kunst is niet dankjewel. altijd dat je, met... dat je antwoorden hoeft te hebben. Hè? Proost. Proost. Op het leven op jou. Op het leven, ja. ja. Het leven is... Je hoeft niet altijd antwoorden te hebben. Als ik met jou wil praten, hoef jij mijn vragen niet te kunnen beantwoorden. Maar ik moet wel met je kunnen praten. Ik moet wel iets gevoelen dat ik iets aan je kwijt kan, weet je wel. Dat, het, dat jij in ieder geval minimaal begrijpt dat ik ergens mee zit. Moet je dan antwoord niet op te weten. Wist Klaas ook niet. Maar uh, het feit dat Klaas, dankjewel, zo geduldig was... Dankjewel. En, en, ...en naar me luisterde en ik het gevoel had dat ik met, een, met anderen dan mijn eigen gezin... ...over mijn grote gemis en verdriet en de moeilijkheid om te plaatsen praten... Ja, in één keer... Ja. Ik heb wel gezegd... het is soms alsof... Roos, mijn vrouw... in me neergezonken is. Ze was altijd... weg. Weg. Er, stond een, er staat een urn op de kast. Op een kastje, midden in de kamer. Maar is in één keer is ze in me. Op een rare manier. En ik voel me nou een stuk rustiger. Ik kan mijn verdriet beter kanaliseren. Ik, uh, ik zal nog steeds emotioneel worden. En zal nog steeds... Kapot gaan. Daar gaat niet om. Ik heb het gevoel... <kijkt> dat zij... ja, ik ben niet zo van de etheriek, maar... dat ze me... dat ze in me zit en me kracht geeft. En dat is gewoon dat je... je bent, als je iemand ver... verliest... constant in gesprek met iemand. De hele dag. Ik doe een deur op. Ik sta mijn wasme... wasmand op de en Jezus, lul. Dat heb je je leven nog nooit gedaan. Je meisje is weg en dan moet je. Zou ze me zien... Daar ga je al. Ik stel er afwasmachine in te ruimen. Nou, ook zo'n klusje waar ik nooit zo bij aanwezig was. God, kon Roos me nou maar eens zien. Wat zou ze van me zeggen? Goed zo, jongen. Je redt je goed. Nou, dat soort gesprekken heb ik de hele dag. De hele dag. Ik kijk naar een lekker wijfje op straat. En ik zeg, nou, wat zou Roos van vinden? En ik ben altijd met haar bezig. Altijd. De hele dag. Nu nog zit ik in een gesprek met jou. En dan denk ik... Ze hoort me, ze is er. En ze hoort me natuurlijk niet, niet, want ik geloof niet in die namens. Maar de, haar energie is in mij terechtgekomen. En ik heb het gevoel dat ik weer een twee-eenheid ben met haar. En uh, dat zal hopelijk ook nooit weer weggaan. Ik zal gegarandeerd... Ik ga mijn best doen om weer geluk te vinden. Daar ga ik echt mijn best voor doen. Want ik wil niet alleen blijven, ik kan niet alleen blijven. Ik word er gek van. En uh, ik wil niet mijn kinderen tot last zijn. Dus ik hoop dat er straks een of andere vrouw zo gestoord is... om te zeggen, nou, die dikke, die pak ik onder de armen. En die ga ik nog een paar laatste leuke jaren geven. Ik zie het wel. Ik zal nooit meer gelukkig worden als ik geweest ben. Nooit meer. Dat heeft de dominee hem ook duidelijk gemaakt. zal nooit meer komen. Daar dat moet je meer leven. Dat komt nooit meer terug. En het is ook zinloos om je kogel door de kop te jagen... want ik geloof niet. Dus waar moet ik haar dan treffen... Eh, maar ik ben wel benieuwd in, in hoeverre je veranderd bent. Want je zegt, ze is nu in mij gedaald, ja, zeg maar. Ja, ik heb minder energie. Ik ben minder gedreven. Ik ben minder ambitieus. Voor mij hoeft het allemaal niet meer. Wat eerder altijd moest. He, waardoor ik dus nu ook bijvoorbeeld hele delen van mijn gezin ben kwijtgeraakt... qua opvoeding... Ik heb een hele hoop dingen van mijn gezin niet meegemaakt. Ik was altijd aan het werk. Ik was altijd op het concert. Ik was altijd aan het repeteren. Ik was altijd aan het studeren. Ik was altijd aan het schrijven. Ik maak al twaalf jaar radio voor de, ra voor de Tros. Ik heb tien uh, jaar een Una Votie gemaakt. Heb, afgezien van de eerste twee, drie jaar die Tino Stuymer begeleidde, heb ik altijd mijn teksten zelf gemaakt. Altijd alle intro's, alle dingen zelf gedaan, zonder autocue. Ik moest goed voorbereid zijn. Ja, nou heb ik, dan moet ik geen draaien kind om me heen hebben. Maar... Uh, wil je dan mee zeggen dat je eigenlijk een, uh, uh, uh, als vader gefaald hebt? Honderd mm. procent. Absoluut. Kinderen zijn super lief, dat ze me dat niet nadragen. Maar ik ben natuurlijk... dat dus las het in een boekje een tijdje geleden. Ik was Martin Bril aan het lezen, vaders en dochters. En ik was met een ander boekje... Ik weet niet meer hoe die heet. een Jansen of Guus of zo. Weet je wat? Zo'n een mooie zin. Ik was een toerist in mijn eigen gezin. Ik dacht, dat, is, dat dekt de lade wel een beetje. Ik kwam altijd binnen, bed en breakfast, was altijd goed. Eten was top, was allemaal geregeld. Mijn kleren waren gestreken, mijn boeken waren klaargelegd... mijn contracten waren getekend, alles was klaar. Schat, zet hem op, maak er een mooi concert van. En de rest van de dag was ik weg en Roos deed het gezin. Dus op een gegeven moment gaat, valt Roos weg. En dan sta ik dan met mijn klus voor mijn kinderen. Hoe de fuck are they? Maar goed, hoe de fuck are they, dan heb je wel heel veel gemist. Natuurlijk heb je veel gemist. En dat ik haal je heb... toch niet meer in? Hè? Nee, ga je niet in. Maar dat is het grootvadersyndroom. Ik ben opa geworden een paar jaar geleden. Mijn zoon Rembrandt is bijna drie. En twee maanden geleden, net als jij, heb ik een heel mooi kindje gekregen van mijn dochter. Edina. Heerlijk kind. Prachtig mooi meisje. En dan krijgt opa het gevoel van ik moet wat inhalen. Wat ik bij mijn kinderen gemist heb, mag ik niet missen bij mijn kleinkinderen. Ik zal op zijn verjaardag zijn, ik zal dit doen, ik zal dit doen. Dan neem je allemaal voor. Ik schrijf brieven elke dag aan mijn kleinzoon. Als ik straks dood ben, onverwachts, en een haat aanvallen, wat dan ook, dat hij weet wie opa was. Nou ja, goed. Ik heb een duet opgenomen met Indie Mini en in Tsesamstraat. Dan dus ga ik me altijd een keer zien. <lacht> dat vind ik wel leuk. Maar ik, voor de rest ja, heb ik heel veel gemist. Niet bewust. Ik heb het redelijk in samenspraak met mijn vrouw gedaan. Maar het was bij mij niet zo dat ik een contract niet aannam. Noem maar moest tien concerten of zo. Dat was een serie. Of ik deed een opera met 45 voorstellingen, waarin twee verjaardagen van mijn kinderen vielen. Waarvan iemand zei: Ja, maar jij bent, uh, je, je bent de eerste kaas. Ik kan niet zonder jou. Dus als je de twee niet doet, ja, dan neem ik een ander. Hey, dan ga ik een andere nemen die, die met de kar gaat trekken. Dan ga ik er niet zeggen ga 45 opera voorstellingen afzeggen voor de verjaardag van mijn kind. Echt niet. Nee, dat gaat niet gebeuren. We hebben allemaal een heel mooi leven aan overgehaald. We hebben allemaal mooie dingen kunnen doen. Maar moest jouw vrouw uh, sterven om dit inzicht te krijgen? Nee, dat had ik al voor, voor haar sterven, hoor. Dat wist ik al. Maar wat ik niet weet... Nee, kijk, ik heb met de kinderen wel over gehad. Want ik heb ik, ben eerste, ik ben met twee vrouwen gekost mijn leven. Mijn eerste vrouw ben ik van gescheiden, Mijn tweede is overleden. Met mijn eerste vrouw heeft mijn kinderen toen gevraagd van... Ik zou het heel graag willen weten hoe jullie het ervaren heb, hebben... dat ik er ook vaak niet was. Ik was toen vaak wel. Hoor. Ik ben niet alleen maar een lul geweest. De dagen die incurant zijn, zoals het, maandag, dinsdag woensdagen dat ik niet operavoorstelling heb, was ik wel bij de kinderen. Dan zocht ik ze op in de Achterhoek, reed ik daar naartoe... bleef ze overnachten in een buurtje... en haalden ze op naar Diemen waar ik toen woonde. Nee, de kinderen zullen allebei bevestigen... Jij bent een topvader voor ons geweest. Omdat ik alle tijd die ik over had naast het harde werken... helemaal alleen mijn kwaliteit in de kinderen heb gestoken. Dus ja, maar ik ben wel nu geschrokken nu met, uh, met de dood van mijn vrouw... dat ik in één keer achterkom dat ik mijn jongste dochter... wat een prachtig kind is, een hele hoop niet van weet. Een hele hoop dingen die meisjes met elkaar delen... He, moeders met dochters, die vaders niet hoeven te weten die ze ook beter niet kunnen weten want dat maakt een heel slechte nachtrust van ze dat uh, ik moet mijn koosje moet er aan de andere kant ook mij ontdekken ik bedoel, het is altijd op mijn moeder gefocust geweest ze hebben ook wel eens gezegd in interviews van ja ik ben eigenlijk altijd op mijn moeder gefocust geweest, ik moet mijn vader ook ontdekken, dus dan gaan we ze tweetjes gaan we doen dan gaan we elkaar ontdekken dan hebben we de tijd voor geloof voorlopig ik dus we hebben een hoop te doen. Heb je gefaald als vader? Ja, absoluut. Niet in de liefde, maar in de praktische zin. Ja, absoluut. Maar falen klinkt zo negatief. Ik denk dat falen iets is wat je niet meer goed kunt maken. En ik denk dat ik zo hard bezig ben geweest voor het welzijn van ons gezin... En om alle dingen mogelijk te maken die we hebben beleefd. Dat we met z'n allen naar New York zijn geweest. Zijn wereldsteden hebben kunnen laten zien... Dat ze mooie dingen hebben kunnen meemaken. Dat ze naar de voorstellingen konden komen. Dat ze met kunst in aanraking komen. Ja, het ligt er maar wat je verhalen noemt. Maar Zou je het de... anders doen? Als je opnieuw kon beginnen? Nee. Nee? Nee. Ja, dit is toch die fantastische passie... van het ontdekken van de wereld van de kunst... van de muziek, van de grote genieën. Gekoppeld aan de liefde thuis. Met een sterke vrouw... Die, uh, die sterke kinderen opvoedt. Ja, nee, ik zou het niet anders doen. Ik, ik zie mensen om me heen die van alles afzeggen omdat ze vakantie willen met hun kinderen. word je ook niet blij van? Nee, ik. Uh... Er is net Don Giovanni. En de laatste zijn we Don Giovanni. Krijgt hij een spiegel voor? Dit was je leven. Ga je het anders doen? Fuck it. Never. Maar dan ga je naar de hel. Oké, okay, let's burn. Ja, <lacht> <middels> mooi toch? Uh, ik heb voor jou ook een plaat uitgekozen. Ik ben heel benieuwd. Nou ja, uh, ja. het is een plaat van Daniel Lois. Oh, dat is goed. Daniel is een geweldige man. Dus ik zou zeggen: zet je, je op. je: dit niet wat? Nee, ja, luister maar. Oké, okay, dan gaan we. De ene heeft baat bij een Barrel of twee.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 Muziek voor soldaten, op weg naar het front. Muziek u de hemel, muziek u de grond. Alleenig of samen stadion stadionpubliek. We hebben alle bij muziek. De ene heeft baard bij zonne en rust. De andere zweert bij een badsoe. Lied, bij Malamon baat bij muziek. Een muziek van Brahms of een vleugha van Bach, een ballade van Brahms. Muziekje versnachts zelf maakt of massa spul uit een fabriek. Bij Malamon baat bij muziek. Gezangverdonaar, Boeddha of God, voor Allah. Voor Piet Nonchalant, religieus of bloedfanatiek We hebben allemaal baat bij muziek Muziek in de box, muziek bij de dood En door te zin, als dagelijks brood Klinkt altijd wel wat, elk mens is uniek Maar we hebben allemaal baat bij muziek lachen en wiezen, mui honey, es zien. verschil is de raal die daar Daniel Loijs, ik, ik moet onmiddellijk denken aan, uh, aan uh, Jules de Korte. Ik vind het zo ontzettend in de traditie van Jules de Korte staan. Dit. Ik vind het zo gaaf. Die man, ik heb ze een keer meegemaakt, allebei. Hij en Herman Vinkers. Toen zaten we op het Wilming Festival in, Amst, in Enschede. Die twee gingen samen jammen. Ik heb nog nooit iets spannends gezien met die twee mannen. Met elkaar twee dialectisch vergroeide mannen. Eén uit Drenthe en dan de andere door Riesel mekaar vinden... Pah, ja, dan heb je ja. inderdaad baard bij muziek. Ja, ik draaide Daniel Loos voor... Ernst uh, uh, Daniel Smit. Ja. Um, ja, misschien een hele simpele vraag. Wat betekent muziek voor jou? Ja, heel veel. Het is... Um... Ja, muziek is een trooster. Is een... Muziek is een vrolijkmaker, een trooster, een, een, een, een, een kompaan, een vriend, een vriendin, een vijand. Als je het niet beheerst, als je het niet kunt, als je niet kunt zingen... en je wordt helemaal gek van dat je het verdomme niet in je kop krijgt en dat je het niet begrijpt. Moderne muziek, uh, wat je, waar je totaal geen touw aan vast kunt knopen wat je toch beloofd hebt te gaan zingen. Dan is muziek echt je vijand. Maar ik heb wel geleerd de muziek. Niet dat je vijand is, maar de componist dan wel vaak je vijand is. Maar... Muziek is fantastisch. Ik denk dat... Uh, of het nou het, het oude natieregime is... Of het de Sovjet of de DDR... Of de Gospels... Uh, iedereen gebruikt muziek... Voor zijn eigen doeleinden. En uh, de, de walgelijke... Ophitsende muziek van het uh, Russische Rode Leger... Is kippenvel. Puur zang. Maar je weet dat je vernacheld wordt. Dus daar moet je mee oppassen. Maar... Uh, ja, muziek is... Dat zou de wereld arm zijn zonder muziek hè? en zonder kunst überhaupt. Nou ja, Daniel Loewis zingt het mooi. We hebben allemaal baat bij muziek. Uh, maar wat heeft de muziek aan jou te danken? Ik bedoel, weet, jij bent toch wel iemand die... Uh, ja, uh, uh, helemaal ze, niks. Helemaal niks? Nee, echt niet. Ja, ze, niks. Ze, ze noemen jou toch iemand die de klassieke muziek probeert te verspreiden. Uh, de opera op. Ja. Uh, uh, uh, Onder, onder de, de, nou, ik, deel, het ik probeer, ik probeer mijn kijken. passie te delen voor, de, voor die, die kunstvorm. En met name niet zozeer voor de melodieën op zich... maar door, voor de mensen die achter de muziek schuilen, de, de, de genieën. Wat mij altijd troost aan de verhalen achter de muziek... is het feit dat ik het ook had misschien wel gekund, zou hebben... Als jij weet hoe menselijk Tsaikovsky, Wagner, Verdi, Beethoven, Bach zijn, Brahms... dat je dan denkt, ik heb het dus godverdomme ook in me. Ik ga dat ook kunnen zeggen. Ja, maar jij, jij, jij, jij, jij, was een, jij, jij bent een enorm talent. Als ik dat teruglees in interviews, in, in ja. stukken... zeggen ze allemaal, ja, die Ernst Daniel Smit, ja. die was een enorm talent. Was inderdaad, ja. Was het zo? Ja, was. ik was vroeger een groot talent. Ja. Maar en heb je eruit weten te halen wat erin zat? Nee, nee. En waar lag dat aan? Aan mezelf. Aan mezelf, aan mijn falangst, aan mijn... Uh... Aan mijn, uh... ja, ik, ja, voor première, dus ik in mijn broek. En dan was ik aan het repeteren, dus zes weken lang aan het repeteren in een, in een hok. Bij, bij de opera, wat er ook. Nou, dan was iedereen verstand. Was Fuck, wat goed zeg. Tering, wat is hier goed? Toen kwam de première, dan leverde ik 30% in. Dan kreeg ik weer een felle kritiek tegen me. Waar ze de honden geen brood van lussen toen. En toen dacht we Nou, heel lang ga mijn carrière in Nederland niet duren. Die heeft nog niet zo lang geduurd. En. Uh... Ja, goed, maar op een gegeven moment. Heeft faalangst jou die Inwezig, tassen? Maar. Inwezig, maar, ja. Inwezig, Ik weet ze wel, ja. Ik heb een goede opleiding gehad aan het Consulat Amsterdam. Ook daarna ben ik goed vervolgd met Pieter van den Berg, die maar goed heeft leren zingen. Maar het zelfvertrouwen van mij was niet groot genoeg. Dat zei ik ook. Ik ben, ben niet iemand die zichzelf snel overschat. Ik ben eerder iemand die denkt: dit kan ik niet. En dat dit kan ik niet gaat in je hoofd zitten. In de repetitie gaat het goed. Maar op een gegeven moment hoeft maar één iemand tegen je te zeggen. die in de zaal zit, eentje van de 900. Je hebt niet zo'n grote stem, hè? Bam! Dan beginnen te malen. Godverdomme. Dat vreet aan jou. Hoor. Ja, vreet aan me. En heb je dat nooit weten uit te schakelen? Nee. Er zijn toch ook, er, zijn, er is één iemand die zegt van... Oké, okay, ja. ja, je hebt toch niet zo'n goede stem. Maar er zijn in, in, in, uh, ja. in de rest van de zaal zijn nog 999 mensen die zeggen... Maar je kan het. Je ja, bent wel, goed. We, we, we, we, we, we zien je passen, <lacht> we zien je talent, nee, we willen dan, je. Ja, nou, Nu nee, heb ik het langzamerhand wel. Dat als mensen, maar ik, ik kom nou, Het wordt allemaal zo moeilijk vergelijkbaar. Want in het begin van een carrière waarvan ik vind dat, dat critici talenten moeten steunen. En niet moeten verrot schrijven. Ze moeten steunen. In Nederland heeft talent sowieso alsof fucking weinig kans op klassiek gebied. Zeker voor Het is zo moeilijk om bij de Nederlandse opera een rol te krijgen... ...wat beheerst wordt door, door managements, door agenten, door, door, door, door, door platenmaatschappijen. Te walgelijk verwoorden. Dat je niet gewoon Nederlands talent hebt... Het is toch de gek dat Eva Maria Westbroek... een van de grootste exportproducten die we in Nederland hebben... wereldwijd gevierd, wel eens de Wagner-zangeles alle tijden... gewoon fucking bij de Nederlandse opera niet te horen is. Omdat meneer Pierre Audi die al zo'n 30 jaar daar de recepten zwaart... zijn eigen vriendjes allemaal binnenhaalt. Ja, ik, word daar, ik kan er zo boos over. Laat ik me niet doen in de nacht. Want dat is een soort met cultuurvernietiging waar we in Nederland mee bezig zijn. Daar kan ik echt woest over worden. Maar waar komt jouw faalangst vandaan? Ja, van mensen die dan roepen van... je stem is niet groot genoeg. En dat een van de allerergste dingen die je kunt zeggen tegen een zanger... een operazanger... is je stem is niet groot genoeg. Dat betekent dus dat je heel erg beperkt bent in de rollen die je kunt gaan zingen. Dat je een mooie grote verdierol... en dat zit behoorlijk veel koper en er zit veel zwaar materiaal in... een hotel of een valsstaf, dat je daar niet doorkomt. Daar heb je de slagkracht niet voor. Het spint door de bovenkant van de rol In die stem heb je niet. Ik ben een lyrische stem... Ho, ho, ho, ho. En dat moet ik. Uh, dat had ik dus niet. Ik heb me een beetje laten gek maken. Dan begon ik met een, een, een dirigent, August Haltmeijer, bij, bij Opera Forum. Die zei van. Uh, die me binnenhaalde en een heel onder de indruk was van auditie. Ik kreeg gelijk twee, drie prachtige rollen aangeboden bij Opera Forum. En uh, ja, Ernst Daniel. Ja, dat valt me toch een beetje tegen. Dat slagkracht van jouw stem. Nou, en dan bijverkocht, Dat is gewoon een motie van wantrouwen. Gewoon, je bent een model en de baas komt binnen en zegt: Je bent te dik. Ja, maar ja, er zijn er ook die zeggen dan tegen de baas: Ik zou juist even een poepje laten ruiken. Ja, maar dat, dat, in, die, in die situatie was ik niet. Nee. En ik was niet, ik had niet genoeg zelfvertrouwen. Want het is allemaal zo: als de mening één keer post gevat heeft bij directies. en de spoeling is zo dun en zo dik. dat er zijn zoveel baritons, jongen, je kan grachten met dempen, ik zweer het je. Kan je. En dan heb je nog behoorlijk je nog hoog optassen ook. Nou. Nah. Baal je ervan? Ik, ja, baal ervan. Mijn droom is niet gelukt. Operazanger worden, grote operazanger worden. Niet groot van beroemd. Nee, groot in grote huizen zingen. Grote verenig... rollen zingen. In, in... Maar, ik heb mooie grote rollen gedaan. Ik heb Hotel gedaan. Ik heb Jago gedaan. Ik heb, mooie, ik heb 40, 50 grote operarollen gedaan. In Duitsland, in, in, in, in Ierland. In, in, in, in, in, uh, ik heb hartstikke leuke dingen. Ik heb Matthäus-personen gezongen tot in, bijna in, in, in Milaan. Maar wat is er dan niet gelukt? Ja, dat, dat talent waarmaken, dat men in jou vermoeden. Weet je wel, op een gegeven moment tot je veertigste je een talent in de klassieke muziek. Als, bij ons geldt het zo, als je na je veertigste nog zingt, dan gaat het wel goed. De meeste zangers zijn voor een veertigste kapot. En uh, carrières zijn in principe vaak ook helemaal niet zo heel lang hoor. Dat kan als ik eigenlijk maar een carrière van een jaar of tien, twaalf gehad. Dus zo lang zijn die carrières allemaal niet, ook een Pavarotti. Dat die nieuwe spullen zo Tien jaar, Dat is allemaal herhalingen geweest. Maar, ja... Maar je hebt in opera's gestaan. Je hebt mooie rollen gespeeld. Ja, mooie dat ding, is... ja. Welke droom is dan niet waargemaakt? Is het de erkenning die je mist? Nee, het is... nou, de erkenning in die zin... dat je eens een keer in de krant wil lezen... dat je iets goed doet. Dat je ze... Uh... Ik ben mijn leven lang al... Nou... Obesitas is te, te zwaar gezegd, maar ik ben te stevig altijd geweest. Daar word je dus gewoon ook op afgerekend in de pers. Van, ja, iemand met zo'n fors lichaam, maar ik ben een andere stem verwacht. En zo flauw soms allemaal. Nou ja, ik weet ook niet hoe ik dat had moeten redden. Ik weet het niet. Ik heb ook mijn eigen glazen wel eens ingegooid door te assertief te reageren. Ik kende ooit een Winnie Fred Waagner, een van de laatste telgen van de Waagner-familie. Die de oude Wagner gekend hebben. de schoondochter van, die zet Wagner. En dat was een hele foute vrouw, jongen, maar dat wist ik niet. Dat was in de oorlog heel fout. Dat was in mijn eerste jaar in het theater in 1979. En ik ontmoette die vrouw, die was helemaal onder de indruk van me. Die vond me geweldig. Een jonge Bariton, ik was toen bloedmooi. <tie> Zag er echt goed uit voor die tijd. Nu zou je zeggen, wat een saaie sok. Maar in die tijd was ik een knappe jongen. En zij vond me wel leuk. En uh, ik werd daar daarnaar voorgesteld, de familie en uh, blablabla. Het ging allemaal goed. Nou, als ik dat contact had vastgehouden, had ik mijn carrière gemaakt. Gegarandeerd. Echt wel. Want die macht is zo immens. Maar ja, het was op een gegeven moment... weigerde een Joodse Sopraan van me een hand te geven. Toen dacht ik, fuck you, weet je wel. Omdat dus ze Joods was. Ja, ik zag het in die kop. Ik zag het gebeuren. Ik zag een grote Joodse Sopraan met lekker zo'n... lekker wijf, weet je Met zwarte ogen, grote neus en een lekkere gokken. Lekkere bekken, zwart haar, grote tieten... Gewoon een lekker wijf, maar je zag onmiddellijk in die kop... het is een Joost meisje. Ja. En ze, nou, ze stelt zo... De, nou, ik zie die vrouw kijken, ze dus kijkt zo naar die vrouw... draait zich om. Dus ik tikte dat oude mensen op de schouder... Ik zei ik wil je nooit meer zien? U bent een walgelijk mens. Nou, toen kreeg de, de halve Duitse pers over me heen... van uh, wat denkt die Smit wel? Tenminste in Hoofd, in het theater waar ik werkte. Een uh, hooglopende ruzie. Wat ik wel die dag met de veroorloof... om vrouw Wagner zo aan te spreken. Toen ging ik over de lezer. Toen deed ze een beroemd Silberberg-interview. 1979. Kort daarna is ze dood gegaan. Nou, daar was de hond er geen brood van hoor. Die was zo fout als een duur. Maar uh, je hebt het dan niet gemaakt uh, in de operawereld. Nee. Je, je droom is niet werkelijk. Nee, ik heb een paar zijwegen genomen. Uh, je hebt een paar zijwegen? Uh, ja. uh, zeker. Eh. Uh, je hebt in Nederland een, een, een vooraanstaande rol gespeeld... Uh, in, in uh, uh, Operatalent talent weten Ontdekken op televisie. Bij ja, is leuk. Je, het ja. je hebt grote musicalrollen gespeeld. Ja. Uh, heb je nu genoeg waardering gekregen over... Uh, oh, ik klaag niet over waardering. De mensen zijn super lief voor me. En ik word echt gewaardeerd op de dingen die ik doe. En uh, dat heeft ook te maken met die senioriteit die langzaam intreedt. Mensen denken van, nou, die oude is nu 60. Ik bedoel, uh, hij is er nog steeds, dus dat zou wat kunnen. <laughs> Dus dan krijg je dat weer. ga je dat weer wantrouwen. Pas op hè, dat je niet cynisch wordt. Nou, dat zei ik dus. Ja. Dus dat mag niet gebeuren. Nee, maar ik, ik geniet er wel van. Ik geniet ook wel van het feit dat, dat die senioriteit er is. Dat ze je met rust laten, met allemaal onzin. Dat is het grote voordeel van senioriteit. Dat een hele hoop onzin niet meer bij je komt. En dat is ook wel heel prettig. Dat je steeds meer kunt investeren in de dingen die belangrijk zijn. Dat is, dat is de dingen die je mee te delen hebt op het toneel. Of voor de televisie of voor de radio, dat je iets wil maken... En ik zou altijd dingen aangaan op de parade. Ook, ook vind die derde voorstelling zo ruk vind als wat. Ik ga er met mijn hele passie in. Want het, dat vereist je professionaliteit. Ik vind het gewoon leuk. En ik geniet van de dingen die ik mag doen. En ik hoop dat ik nog een paar jaar mag blijven. En, uh, nou, je hebt ook weer doen. een druk jaar voor de boeg. Ja. Want in oktober eerst... Uh, de drie baritons. Gaan we dus uh, beginnen in Luxor in Rotterdam. Dan Marco Carina Bakker en, en Henk Poort. En Marco en Bakker en, en, en Poort. Ja, we ja. doen dat al... Nou, 15 jaar. En uh, een aantal jaren hebben we het niet kunnen doen... omdat we alle drie de agenda zo verschrikkelijk ver ver verkeerd hadden staan. Het ging gewoon niet lukken. En nou, Marco is 75. Ik weet niet wat je ziet. Die man ziet er geweldig uit. Zingt er nog steeds ongelooflijk. Dus we dachten, nou, we geven hem een soort met Heintje Davids toenemen. We gaan gewoon lekker uh, met hem toeren. En dan gaan we mensen laten horen hoe iemand van die leeftijd... met zo'n lange carrière nog zo geweldig kan zingen. En daarna doe je... Je uh, gaat met mijn dochter? Ja. Wat ik je vertelde over elkaar leren kennen. En ik heb natuurlijk ook mijn andere dochter nog, uh, Lineke. En mijn zoon. En uh, vader-kindrelaties. Maar in dit geval heel specifiek op Koosje gericht. Omdat Koosje de erfenis van mijn vrouw is. Koosje ja. is het liefdesproduct van Roos en mij. En ik heb daar te weinig mee opgebouwd. Dus opa gaat niet alleen inhalen, maar opa gaat ook uitleggen hoe die in mekaar zit, uh, dat we heel anders denken. coach heeft een hele sterke eigen mening. Op een bijna eigen wijze af. Dat heb ik ook wel een beetje, maar ik heb dat wel leren dimmen. Maar dat heeft ook met de leeftijd te maken. En aan de andere kant waardeer ik dat enorm, dat ze zo eigenwijs is. Want ik hou wel van mensen met een mening. En dit komt allemaal terug in de voorstelling? Ja. En die is vanaf ja, dit, januari zien, Januari en... gaan we zoeken... Naar voor elkaar. Dat wil zeggen, hebben we het voor elkaar? Zijn we er voor elkaar? En, en, en, en komt het ooit voor elkaar? Dus nou ja, dat is eigenlijk, daar gaan we naar op zoek. Ja, ja. Ik, ik moet nou liedjes zoeken. Uh, we zijn bijna aan het einde ja, van de o, uitzending. En ik uitzending. wil toch nog even weten, want je bent 60 geworden. Ja. Wat wil je nog? 65 worden. Dat snap ik, maar je grote droom van... oké, okay, maar dat zou ik nog echt te gek vinden als dat nog... Kwam. Ja, maar dat is een droom die ik al jaren heb... en die ga ik iedere keer weer opdreunen en die komt nooit uit. Dus het is zo zinloos om daarover te blijven zeiken. Ik wil zo dolgraag een keer een programma maken... over wat, waar muziek nou echt over gaat. Wat, we hebben nou de, de, de homo-haat in Rusland. Als ik je zeg dat het... 125 jaar geleden het einde betekenen van Tchaikovsky homo-haat. Dat heeft geleid tot de dood op 58 jaar geleden van een van de grootste genieën die, die Rusland ooit gekend heeft. Het stikte van de nichten in, da, in, in, in, in Rusland ligt er maar welk het samen bewind bewinter was. En die man is kapot gegaan. En ik, ik, ik kan je dingen vertellen over Vivaldi, over Tsarkovski, over Wagner. Over... Ik wil daar zo graag iets mee, mee doen. Maar ik vroeg had je teleak. Ik dacht, nou, laat ik het dan voor teleak maken. gewoon een echte goede documentaire. Een beetje gedramatiseerd. Een beetje een zoektocht van... Ik noem het ook geheim van de Smit. Ja. Een zoektocht van mij naar iets specifiek. Ik wil dit hele leven niet uitpluizen. Ik wil iets zoeken waardoor ik kan connecten met die man. Er is Daniel Smit. Ja. Ik hoop dat het er gaat komen in dit programma. Het ik denk dat veel mensen er uh, iets aan gaan hebben. Van Radio Zeeland. Veel mensen, veel mensen <laughs> uh, uh, uh, het, het mooi gaan vinden. Ja. Ik wens jou bijzonder uh, veel succes. en ook het uh, De komende tijd het wordt natuurlijk weer moeilijk... met een, een jaar Komt na goed. de dood van je vrouw. Komt goed. Maar ik dank je in ieder geval hartelijk... voor uh, de warme stem die je hebt uh, laten klinken. Voor vond het leuk. Uh, een hele eer. Dank je wel.